Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn meerdere mensen neergeschoten in Alblasserdam. Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. De politie heeft het over een schietpartij met meerdere gewonden, waarschijnlijk bij een zorgboerderij. Hulpdiensten zijn druk bezig met de slachtoffers. De verdachte ging er na de schietpartij vandoor. Inmiddels is er iemand opgepakt. Voor een Corendon-vakantie naar de zon moet je binnenkort misschien in Duitsland instappen. De reisorganisatie is de chaos op Schiphol zat en laat een deel van zijn vluchten vertrekken in Münster, Wezen, Düsseldorf en Keulen. Schiphol is al week ontzettend druk, merkte deze vrouw ook. Als je een minuutje wegloopt en je komt daarna weer terug, dan moet je echt helemaal achteraan uh, aansluiten. Dus het gaat wel heel hard met de rij. Ja, Schiphol kon de drukte door een tekort aan personeel niet aan en daardoor ontstonden lange rijen en misten sommige mensen zelfs hun vlucht. Bereid je voor op nog meer gekibbel, een lading stickers en gifjes in WhatsApp-groepen. De app komt met een update, waardoor je over een tijdje groepen met dik 500 deelnemers kan hebben. Ook komen er reactie-emojis, in ieder geval een hartje, een duim omhoog en gevouwen handen. Later moeten er meer emojis bij komen. En in Flevoland zijn vorig jaar ruim 500 reën aangereden in het verkeer. En dat is een record, zegt Staatsbos weer. Het komt vooral doordat de leefwereld van de dieren steeds kleiner wordt... En ze dus al snel op de weg belanden. Omdat wij onze treinen zo veel zijden gebruiken, uh, dat, dat er eigenlijk steeds meer bij komt. Dat we van alles willen, de honden niet aan de lijn houden, overal illegale paadjes maken. Uh, ja, ook de weggetjes vanuit je achtertuin direct het bos in. Ja, de leefomgeving van het reewild bij ons in de bossen, die neemt gewoon drastisch in hoge mate elke dag af. Staatsbosbeheer wil daarom dat er reën worden afgeschoten, zodat er minder dieren worden aangereden. Zo mag bijvoorbeeld van april tot mei de jonge reën geschoten worden. Van april tot met september de bokken, oftewel de mannetjes. En van december tot maart worden vooral de vrouwelijke dieren afgeschoten, om juist die populatie te kunnen verminderen. Staatsbosbeheer zegt dat een veilige verbinding tussen natuurgebieden en vluchtwegen voor de dieren de beste oplossing zou zijn. Alleen zit dat er voorlopig nog niet in. Het weer is op de meeste plekken zonnig. Er staat weinig wind en het wordt overal rond de 20 graden. Morgen eerst wat regen, smiddags weer meer zon en dan temperaturen van 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het hele land komt nog altijd dichte mist voor. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, ik moet eventjes nog opstarten. <laughs> Dit is inderdaad ZFM luncht. En uh, nou ja, eigenlijk heten we heel anders. En zijn we... Morgen is het weer weekend maar even kijken moet eventjes mijn spulletjes zien te vinden ik uh, ga onderhand maar eventjes een nummertje draaien en uh, onderhand ga ik even proberen mijn spullen op te zoeken die is het niet Nou, het duurt heel eventjes. En ik ben er weer uitgegooid. Joppie. Oké. Ja. Nou, hij wil even niet doen wat ik wil. Eens even kijken.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 And wild imaginings, She fills my soul With so much love That anywhere I go I'm never lonely With her alone Who could be loved I reach for her hand It's always there Hello! No. Oh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 ZFM Radioprogramma, morgen is het weekend. Ja, nou, na een moeizaam begin zijn we er dan toch en heb ik aan de telefoon Roy van Buringen. Roy? Ja, goede, goedemiddag. Goedemiddag inmiddels, ja. Ja, ik moest even op mijn klokje kijken, maar het is natuurlijk middag. Ja, ja. Uh, leuk dat, we, dat jullie weer even tijd voor ons hebben vrijgemaakt. Ja, nou, geen enkel probleem, leuk toch? Ja, zeker weten. Ja, jullie bellen natuurlijk uh, wat er allemaal gebeurd is bij Zandvoort Insight. Ja. Uh, nou ja, dat is best wel weer veel. Uh, we hebben afgelopen week, uh, is onze cameraman um, uh, Arnold uh, Jan... Uh, uh, op pad geweest en uh, hij was eigenlijk op privé op pad. En toen kwam ik de dames fokkers tegen. En dames fokkers okay. uh, denken denk mensen niet altijd van wie zijn dat? Of vaak wel of wie zijn dat? Ja, dat zijn de welbekende oude hoeren uit Amsterdam. Ja. En dat zijn uh, twee oude, uh, oude dames een tweeling. En uh, altijd hartstikke leuk gekleed in rood. En ze hebben ook een boek uitgebracht en zo. En uh, ja, die wonen ook in Zandvoort. En de dames hadden bezoek van Poont, uh, de welbekende uh, ...tv-producent uh, uh, van de NPO... en uh, ...die het uh, voor jongerenprogramma's maakt... ...en die hadden een interview met de dames... ...over uh, ja, het gesluiten uh, van uh, ja, de bordelen in uh, Amsterdam... ...en dat er uh, heptjes moesten gaan komen... ...bijvoorbeeld uh, om voor de toegang voor de toeristen... ...om wat meer, minder uh, drukte daar te krijgen... En uh, ja, uiteindelijk uh, heeft Arnojan de dames even een beetje gevolgd. En uh, dat is een heel leuk item geworden. En die is dus nu ook te vinden op ons YouTube-kanaal. Uh, en uh, wordt uh, best wel goed bekeken en uh, wordt leuk ontvangen. En er komen ook heel veel leuke reacties uh, van, opnieuw van. Uh, Verder uh, maar ja, hebben wij uh, natuurlijk de kofferbakmarkt, vorige week al benoemd door Dolly. En uh, die, die loopt als een trein, uh, bijna uitverkocht. En uh, er zijn nog enkele plekken voor de kofferbakken voor 15 mei uh, vrij. Uh, die organiseert Zandvoort in samenwerking met het Wapen van Zandvoort. En, um, er, uh, de, en dat ging plaatsen op het Gasthuisplein, Zwaluweestraat en Kleine Krocht. Dus dit is een kleine uitbreiding. Uh, vorig jaar hebben we geprobeerd om de Kleine Krocht en de Zwaluweestraat een klein beetje bij te betrekken. En nu hebben we de Zwaluweestraat eigenlijk tot uh, de ingang van de Halpstraat bij het oude Café Nus. Uh, nee? Daar loopt het door. En daardoor zijn er ook extra plekken beschikbaar gekomen. En uh, kan uh, de markt die vorig jaar erg succesvol was, uh, nog succesvoller worden. En uh, dat merken we ook wel weer aan de aanmeldingen en de reacties, dat mensen toch weer denken van, we mogen er weer uit naar zo'n rare coronatijd. En uh, ja, geen regels meer, waardoor we ook de anderhalve meter niet meer aan hoeven te houden. En ook, dus, ook daardoor weer extra plekken zijn. Dus uh, we kunnen des te meer mensen weer heel erg blij maken. En, Zit u nou thuis op de bank en u denkt van... Ik wil ook graag op die kofferbakmarkt uh, staan. Dat kan nog steeds. Stuur een e-mail naar kofferbakmarktzandvoort.gmail.com. En, en een plekje kost 12,50. En dan krijg je zo spoedig mogelijk een reactie. En uh, er zijn nog een aantal plekken vrij. Dus wees er snel bij. En Verder, van laat uh, tot hoe laat is het? Het is van 10 tot, van 10 tot um, uh, 4. Okay. Ja, van 10 tot 4 op 15 mei. En dan, de data weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, maar we hebben dan komende tijd vijf markten staan. Dus stuur gewoon gerust een mailtje als je op een andere markt wil, wil staan. Verder is er natuurlijk Koningsdag geweest... waar wij ook natuurlijk vol aandacht aan hebben besteed met een item. Arnold-Jan zelf is daar ook een uh, leuk verslag van gaan doen. Maar we hebben ook hele mooie foto's van diverse mensen binnengekomen. Zijn binnengekomen van ook de, onze kijkers... die dat heel erg leuk vinden om dan een fotootje toe te sturen. Die hebben we allemaal mogen gebruiken. En daar hebben we een leuke compilatie van gemaakt... op onze website sanfordinsights.nl. En tot slot hebben we natuurlijk ook nog... Is er natuurlijk een uh, bevrijdingsdag geweest? Daar hebben we niet zoveel aandacht dit jaar aan besteed. Maar wel aan natuurlijk uh, de dodenherdenking. Wat natuurlijk uh, best wel uh, een happening ook is in Zandvoort. Bij het Joost Monument. Bij het, uh, bij het monument natuurlijk uh, in uh, Zandvoort Noord. En uh, dit keer was er ook. En dat vond ik wel heel erg mooi. De jongeren die er in een tocht, in een tocht uh, heen uh, liepen. Dus dat. Um, ja, dus dat is wel heel, hey, uh, dat is heel erg mooi. Uh, dus dat uh, is zeker leuk om te melden. Dat de jongeren zich weer ook een mooie plek hadden tijdens de herdenking. En dat is ook allemaal te vinden op sanfordensite.nl. Of op onze Facebookpagina gewoon Sanfordensite en dan komt het helemaal goed. Nou, geweldig. Ja. Nou, dan spreek ik jullie volgende week weer. Ja, ik denk dat je dan weer doorlieft gezellig aan de telefoon krijgt... en wij gaan gewoon weer lekker genieten van het zomerse Zandvoort, hè? Ja, hè? <laughs> Mooi, hè? <laughs> ja, zeker. Echt genieten. Nou, veel plezier ja. vandaag. Oké, okay, jullie ook. Jo veel plezier met de radio. Okay, hoi, hoi, doei, doei. Dag. Dag. Omdat we een beetje rommelig intro hadden... ben ik uh, helemaal vergeten om Happy te draaien. Vandaar nu Happy. about op ZFM Zandvoort. Luister elke maandagavond om 11 uur naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Tot 1 uur in de nacht kunt u genieten van de heerlijkste en hardste rock en heavy metal muziek ooit gemaakt. Gedraaid door mij, Marcel van Kuik. Je weet niet wat je hoort. Ja, we hebben Marcel van Kuik aan de telefoon. Hi Marcel. Hi, goedemiddag Marja. Goedemiddag, hoe is ie? Ja, prima hoor, met jou. Ja, prima. Ik ben, uh, ben alleen. Uh, Andere ja. mannen hebben me verlaten. Ik had het begrepen, inderdaad. Ja, prima op vakantie, je, je, eentje. Oh, ja, je, je ja, eentje. Ja, ja, ja. En mijn man is ja. door zijn rug gegaan. Dus, nou, één groot Oeh, feest. Allemaal <laughs> niet zo fijn, nee. inderdaad. Ja. Yeah. Dus. Nou. Jij ja, wel natuurlijk over mijn uh, programma voor volgende ja. week uh, maandag, komende maandag. Yes. Nou, uh, zoals je weet uh, is het komende maandag natuurlijk moederdag. En um, zet ik met mijn programma aan komende maandag uh, ja, de moeders nog even één keer extra in het zonnetje. Ook al is het natuurlijk geen moederdag meer op maandag. En draai ik uh, allemaal hard rock en metal uh, nummers uh, ja, die over moeders gaan. Oh, dat leuk. Ja zeker, dus ik denk nou dat uh, is wel een leuk onderwerp, en zoals uh, ja, de luisteraar weet uh, heb ik elke, uh, uh, elke week een ander thema natuurlijk in mijn uitzending, dus ja. moet ik een beetje up-to-date blijven. Ja, nou, en de afgelopen week uh, had ik natuurlijk uh, uh, de dag van de arbeid als aandachtspunt en ja. uh, vandaag dus, uh, of, uh, volgende week maandag dus uh, de moeders. Nou, dus, de... Ja. zijn er veel nummers, harddruk nummers over moeders? Ja, best wel. Dat uh, viel mij reuze mee. Ik was wel even zoeken naar uh, een uh, leuke playlist. Maar uh, uiteindelijk heb ik uh, ja, toch twee uur weten te vullen... met uh, nummers die echt alleen maar over moeders gaan. Dus uh, dat viel mij reuze mee. Het zijn vooral de wat rustigere nummers. Denk aan uh, een beetje jaren 80 en uh, 90 hardrock klassiekers. je uh, kunt onder andere Ossie Osborne verwachten. Uh, maar ook Queen komt zelfs voorbij. Dus uh, ja, het zijn allemaal wel goede nummers dit keer. Niet zo heel erg uh, hard... Okay. Uh, dus ja, lekker afwisselend. Nou. Het wordt een leuke avond, dus uh, ik zou zeggen luisteren. En uh, ja, ook een speciale uh, request-oproep uh, heb ik gehad uh, van uh, een luisteraar op mijn Facebookpagina. En die heb ik toegevoegd, speciaal aan de playlist. Dus uh, ja. ja, het wordt een uh, leuke uitzending. En tevens moet ik even vermelden is het de laatste uitzending uh, voordat ik op vakantie ga. Ik weet niet of dat, jij dat al wist. Nee, dat wist van ik Pim, niet. Oh, oké. Okay. Nou, dus volgende week, uh, vrijdag, hoef je me dan niet te bellen, want ik ben van 16 mei tot de 6 juni op vakantie. En dan zal er dus ook geen reguliere uitzending zijn nee. van Play It Loud. Maar uh, kunnen jullie luisteren naar uh, vier herhalingen van mijn vorige uitzendingen? En dat zijn gewoon random uh, uitzendingen. Dus uh, ben ik, uh, als ik me niet vergis, is dat de 13e van juni ben ik weer uh, terug met een reguliere uitzending. Dus dan kun je me uh, die vrijdag weer bellen voor de dertiende. Ja, nou, hele fijne vakantie Marcel. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik niet ga je naar de zon? Uh, ja, ik ga zeker naar de zon. Ik ga namelijk uh, naar mijn vriendin en die woont in Mexico. Dus uh, ja, een ah, zonnige deel van Mexico ook. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Nou. Niet en samen uh, gaan we ook nog lekker uh, op huwelijksreis. Want ik ga er ook trouwen namelijk. Dus dat oh, oh, gefeliciteerd. Leuk. Ja, dankjewel. Maar ah, ik dus moeten ja. weten. Ja. <laughs> <laughs> ik heb er nog niet heel veel mensen gezegd. Maar ja, de mensen die me kennen, die, die weten het in ieder geval. Okay. Dus uh, bij deze. <laughs> nou, heel veel plezier en maak er een hele mooie vakantie en een hele ja, mooie huwelijksreis tekenen. van. Dankjewel. Gaat, uh, gaat goed komen. En uh, jij heel veel plezier met de uitzending nog verder. Gaat lukken. Oké, en succes. Bedankt Marcel. Oké, okay. okay, bedankt. Doei. Nou, dat was Marcel. Ik heb nog even een uh, nummertje speciaal voor Charlie de Husky. Dat is de Kreativness en uh, Haiku de Husky. Haiku? Zing. <laughs> Ja, dat was Husky Melody. En dan heb ik nog wat er morgen in Goedemorgen Zandvoort is. Um, heb ik nu de verkeerde vormen? Oh, gaat lekker vandaag, zeg. Even kijken. Um, we hebben dus uh, 13 mei start de kinderkunstlijn. Daar hebben ze een thema over. Er is een nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. Daar spreken ze. Hilly uh, Jansen komt daarover praten. Uh, de opvang van 120 Oekraïners... op het Curidex-terrein uh, uh, Curidex in Zandvoort. En de grote glimracht En jazz in Zandvoort 8 mei uh, wordt... Uh, wordt ge gedaan. En dus... Um, we zijn benieuwd wat dat allemaal teweeg gaat brengen. En dan heb ik nu nog uh, Adel. Maar die doet het niet. We gaan eens even verder kijken. Dit was Lely uh, Smith Black Pembosa met uh, Love Your Neighbor. Uh, we gaan nu luisteren naar de Oosterpen Postie met Origineel Amsterdams. Daarna hebben we een stukje cabaret met uh, Fons Jansen, met de schooljongen. En dan uh, hoor ik u weer terug. MUZIEK Een 100 piek, dat is een meier. 25 is een geeltje, en je partner is je vrije. Alle meisjes noem ik wijven, en van jongens zeg ik gozen. Gele wijven, dat zijn een moffie, duiven noem ik fozen. Een kut is een doos, een korte tijd is een poos. En als ik zeg ik raak het stierenoog, bedoel ik de roos. Regen heet ook wel mijnen, en je never is jaaien. Heb je mokkel na nou een scheurende broek? Kom maar, ik naaien. Dus neem maar een jaaien, en daarna een gele rakker. En dan heb je nou een kopzoot, een gabber is geen hakker, maar je makker. Dus schijnt je slicker, die geen loer. Een het is een boer, en een hintermeyer, een hoer. Een drugsdealer is een nachtapotheker of een handelaar. Ik wandel naar de en neem een Jan de Wandelaar. En maak hem soldaat, zoals huisbaas en huisjes melken. Ik stuur je tulpen naar Amsterdam als ze verwelken. Het is de originele Amsterdamse taal. Zonder er maar de en mijn oude wel. snormaal. And how- het is een broodboot op een schatknap. En als je wordt geprikt dan eet je nieuwe nee, ja, schoren moet naar de buyers, Dat is een grote taal met graai. De noordelijkt de bak, de cel als wel de bijl met Baas. Stelen heet pikken, jatten, grappen of flauwen. Rijms jatten dat heet buiten. nee, dat zal je verhalen. Want je aven hoed slag en mijn reims maken je wijzer. Een gsm in jouw hand heet meteen een lulijzer. Een woonboot is een drijfhuis, een bangerik een schijmais. Jij moet er het van of de wc of play of scheidluis. Je trouw naar de smoel en met al die make-up erbij. Is al Gezichten verre voor hem, wel een schilderij. En als je dood bent, dan heb jij zo'n tuintje op je buik. En ben jij de hoek om op de pijp uit en zo koud als een ijslaag. Is het tijd om te vertrekken? naar nou, de smeer ik hem of veer Mijn geloof is red, als ik de paus zie, dan bekeer ik hem. Het is de originele Amsterdamse dans. zonder makanten Schoien maakt het mooier. Zet zijn kip in de vitrine en wordt rijker dan de, de, de gooier. Maar doe een regen jas en verjaar de kerk in gat. En lever geen har op dijkjes als het om vakwerk gaat. Want je hebt jouw ja. gonderoe, Wat moet ik zeggen, een drijven. Schoon dat zijn platjes en een gladje en ze geluim. Alleen een stommer trekt er niemand brommer naar de lommet. Want je wordt betonderd omdat niemand zich om jou bekommert. Je, je auto wrak heet koepelen. fietsen worden barrels. Jij wil onze relaties, maar daar lullen over schaddels. Rechters zijn vefgaaiers, om de heet penozen. Politie is de Smeer kid, is of de kit, Jantje matrozen Een snifter is een zalenruiker, sigaretten, zappies Een opgewarmd eten, gliekies, prakjes of liftplakjes Een borstprothese heeft gewoon een rubberen tit En het verschil tussen en dat kunnen we niet Het is de originele Amsterdamse taal zonder Maar zeggen dat ik een schooner ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik bruis. Ik kom net in school, hè. Dan ik voetbal, hè. Zet ik mijn fiets, jongen. Zeg ik tegen het hek van het kerkhof. Hè? Ga gaan, ik voetballen, joh. Kom, kom ik terug en heb de fiets gestolen. Die dief heeft zeker gedacht: hé, hey, fiets voor het kerkhof, eigenaar zeker overleden, weet je wel. <lacht> En ik naar het politie politiebureau en dan uh, krijg ik formulier voor, voor gestolen fietsen, jongen. Nou, dat formulier, die vragen, jongen, die, die, die slaan volgens mij helemaal nergens op, jongen. Hier, hier, vijf vragen. Vraag 1. Geschiedde de diefstal met uw medeweten? Vraag 2. Mist u het rijwiel al voor de diefstal? Vraag 3. Is het gestolen rijwiel nog in uw bezit? Vier, zo nee, waar is het rijwiel dan nu? GELACH en vijf, waar had u het rijwiel zelf gestolen? Ik zal dat morgen wel eens invullen, jongen, want van, van vanavond barst ik van, van het huiswerk. Huiswerk, ik zeg altijd, een uh, school, hè? Dus een gebouw waar je even naartoe moet oh, om te horen wat je thuis moet doen. GELACH dat is bij school, hè? Bij ons school. Een dag spijbelt, hè? Dan word je van word je dag geschorst, hè? Dan heb je twee dagen vrij. Nee, <lacht> hey. hey. bij, bij, bij als je nog niet, niet weet wat je worden wil, hè? Laat je, je testen? als je bijvoorbeeld een vliegvanger? Mag, mag je ambtenaar worden? Of, uh... ja, of, uh... of, of je belletje trekken op zondagmorgen, mag je aan worden? Of, uh... Als je veel fouten maakt met, met, met rekenen, mag je röntgenoloog worden in het zuiden des lands. Hè? En, uh... ja. nee, mijn zus, mijn zus hebben ze ook getest. Hè? Want mijn zus zit voor de eindexamen. Nou, dat, dat, dat, dat eindexamen, jongen, dat, dat staat volgens mij helemaal nergens op. Jongen. <lacht> dat is een, een doodordinaire quiz en die hebben ze opgepompt met paniek. Dan zeggen ze ja, wordt nu vervangen door uh, het schoolonderzoek.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 Neem nou die, die, die, die pik van geschiedenis, jongen. man die staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Zeg, die jongens, geschiedenis is zeer belangrijk. Want stel je voor dat de broeders rijdt niet over het kanaal waren gevlogen. Ik zeg, nee, dan had je nou naar de maan geboten met pa paard en wagen. He? Hij zegt, stel je toch voor dat, dat Edison de, de gloeilamp niet had uitgevonden... Ik zei, nee, je nou met een kaars ziet naar de te televisie te kijken, Toen je zei, <tie> u maar blij dat, dat ze het vak geschiedenis hebben uitgevonden. Anders liep u nou achter de vullerswagen. En ja. ja, dan werd hij giftig. Ja, als die giftig wordt, ge geeft hij als een sadistisch proefwerkje, weet je hier, zes, zes vragen. Hè. Vraag 1. Wat is vrede? Nou, ingevuld zijn die, die periode waarover geschiedenisboekjes geen zinnig woord weten te zeggen. <tie> ja. Vraag 2. Wie was Willem van Oranje? Hm. De keeper van de Nederlandse afval. Dus. Twaalf, drie. Wat, wat waren de laatste woorden van Olde Barneveld, op weg naar het schavot? Hij nou, zei tegen de beul, we krijgen regen, kan mij niet schelen, maar jij moet nog terug. <tieden> nee, maar kan mij niet schelen. Nee, maar. nee hoor, die, die, die stof hebben we nog niet behandeld jongen.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 Die jongen die zit helemaal vol met maffe antwoorden, jongen. Wat waren de eerste woorden van Columbus toen hij voet aan wal zette in Amerika, Zeg Zegt mijn buurman van Schat, staat de bok maar koud. Hey, in de, in de, in de godsdiensten godsdienste voegen ze van wat ze, zei de slang te, tegen Eva in het aarsparadijs. Zeg maar, buurman snoep verstandig, eet de appel. Nou, ik moet bij zeggen, jongen, die, die peer van godsdienst, hè? Die man, die staat vol, volgens mij helemaal nergens op. Die, ja. Oh, ja. Hey, aan, aan mij vroeg die man was Christus ook wel eens een keertje buiten het heilige land. Ik zeg natuurlijk, ik zeg in Nederland. Hij zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, de de batavieren. Ik kwam er 50 jaar voor Christus Nederland binnen. dus, uh... ja. Toen zegt die peer van God, wie heeft je dat verteld? Ik zei die pik van geschiedenis. Neem naar m'n bulpschot. Neem, neem naar die druif van Duits, jongen. Die man, jongen, die slaat volgens mij helemaal nergens. Want die man, jongen, die hebben een totale knobbel. Hè? Ik zeg, meneer, moet u eens goed luisteren. Ik zeg, waar, waar u die knobbel hebt, heb ik een kuiltje. En, en jongens... In Goed Nederland. In de beschikking zij zich de meester. Dus ik vertalen aan de bekrompenheid herkent men een schoolmeester. <lacht> nou joh, hij is giftig. Uh, strafwerk hiermee naar huis Handteken van mijn vader. Ja, mijn vader had altijd druk. He. Die zegt dat oh, is dat nou meer? Nou mee? <lacht> oh, is dat nog meer? Zeg ook niks. Aanvraag van verlaging schoolgeld hè. Mijn vader. <lacht> Mijn vader is zo, he. als je vier voor Duits hebt op, op, op je rapport... zet zegt hij, hé, hey, die leraar kan zeker niet zo goed lesgeven. <lacht> nee, maar mijn vader zegt, ze moeten die leraren pas uitbetalen... als, als de hele klas voldoende <lacht> hey, voor, Vorige week was mijn vader op de ouderenavond. avond, hè. gaat hij altijd onder, onder schuilnaam, want hij schaamt zijn eigen rot. Jongen, geef ik je eruit Wie komt die tegen jongen? Oh, op die oude jongen? Die, die trut van biologie, jongen. Ja. En dat, dat mens staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Ja. Je kan ontiegelijk bij, bij de spieken. Want ik, ik zit altijd in de spiekerscorner. Nee, maar daar spieken wij niet voor de flauwekul. Wij spieken voor de wisselbeker. Hè? Die, die, die, die. Nee, die is nou bij, bij Jan Heijn.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 Ik zei, jongen, kalme. Zeg, wil jij even het geluid van een meeldraad nadoen? Nee, jongen. Neem, school, neem, schooljongen, neem nou die, die pief van wiskunde, jongen. Nou, die man, die, die slaat volgens mij helemaal nergens op. die binnen, jongens, leuke opgave... Eén e arbeider B bouwt een huis in 30 dagen. Dus de 30 arbeiders in één dag. Wie hebt nog, nog zo'n voorbeeld? Ik zei ja, ik. ik zeg, één schip vaart in 30 dagen naar Amerika. Dus, dus 30 schepen in één dag. <lacht> jong. Toen werd hij giftig, want hij kon de fout niet vinden, jongen. Bij, bij, bij ons school, maar één goede leraar, jongen. Dat is die, die, die, die, die vogel van Gim, jongen. Laatst zegt, laat zegt hij tegen mij, van, uh, waarom was jij vor, vorige week niet in mijn les? Ik zei, ja, ik, ik moest een brommerschool maken. Hij zei, dat is voor mij geen reden. Ik zei, nee, u was ook op school. <lacht> oh, ik heb hem laatst gevraagd, ik zeg waarom heb, bij, bij, bij, bij ons school jongens en meisjes apart, gym? Hij zei, ja, ze zijn anders gebouwd, hè zo nou weet ik juist nog enkele verdomd leuke oefeningen die ze samen zou, zou kunnen doen. En hey, laatste vraag je mij, heb jij wel eens zo zo'n stottercrustus gevolgd? He? Ik zeg niks hoor, ik, ik heb het mijn eigen geleerd. Het was Sia met Breed Me. En wat hebben we verder nog, uh, dit uur? We hebben natuurlijk nog het moeilijke woord. Dat was vorige week annexeren. Uh, vrij weinig reacties op gehad. Maar uh, zometeen uh, geef ik de uitslag daarvan. En ik heb nu slimme schemer met Jelle.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 Hier hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Uh, dat is mijn kavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij Siep, ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog welke meendere dingen die ik met mijn kavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger Siep, ik zet mijn versnelling in zijn drie. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden we samen kunnen zijn Siep, ik ben je ideale man. O, oh, bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan. <tied> dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je KWM moest bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was een stuk. Ja, ziet, ze was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je beppen wel wat hulp gaan zoeken, ze zo lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal even lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar sla het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, okay, ik ben dan niet verliefd op jou, maar dat komt omdat ik je niet ken. En aan jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het jeuken meer naar paling kunnen vissen.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 De eerste uur zit er alweer bijna op. Uh, we gaan eruit met uh, Tok Tok en uh, It Is My Life. En dan zie ik u aan de andere kant van het journaal... zie ik u graag weer terug. Tot zo.